Uur. Door Albegens met het NOS-journaal. In Houston, in Texas, is de uitvaarddienst van George Floyd na vier uur afgelopen. De 46-jarige Floyd stierf op 25 mei in Minneapolis bij een hardhandige arrestatie door de politie. In heel de VS en in veel andere landen leidde zijn dood tot massale protesten tegen racisme en politiegeweld. De dienst zat vol gospelmuziek, en er waren toespraken van familie en vrienden. Democratisch presidentskandidaat Joe Biden sprak via een videoverbinding de kerkgangers toe. Straks wordt Floyd in Houston begraven bij zijn moeder. Het aantal Nertse fokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld is gestegen tot 13. Minister Schouten meldt dat het virus op nog eens vier fokkerijen is ontdekt. Het gaat in Brabant om twee bedrijven in Landhorst en één in Volkel, en in Limburg om een bedrijf in Kastenraai. Drie van de vier nieuwe uitbraken kwamen aan het licht bij onderzoek van dode Nertse. De nerts op de bedrijven worden deze week gedood en vernietigd. Zorgverleners hadden in de beginfase van de corona-uitbraak veel vaker getest kunnen worden, ook in verpleeghuizen. Dertig laboratoria zeggen tegen Nieuwsuur dat ze materiaal genoeg hadden om te testen. Zorgbestuurders zeggen dat dat veel besmettingen en doden had gescheeld. Organisatoren van zomerkampen hebben plannen ingediend... zodat kinderen toch op kamp kunnen. Er zijn twee protocollen opgesteld voor kinderen tot en met 12 jaar en voor ouderen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het Outbreak Management Team... reageren positief op de zomerkampplannen. Het ligt nu bij het ministerie van VWS. In de centraal Afrikaanse Republiek is de Soedanese militieleider Ali Kushayb opgepakt. Hij is direct op het vliegtuig gezet naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Koushaib wordt verantwoordelijk gehouden voor ruim 500 moorden in de regio Darfur. Het weer vannacht in het oosten kans op een bui. minimumtemperatuur een graad of 8. Morgen in de middag of avond op meer plaatsen een bui. De middagtemperatuur zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Te fuiste lejos, es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos, pa' que vuelvas a mi. Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezeten. Ik zou het willen vergeten, ook al kan dat niet. Dime que hacer, que el tiempo se nos va. Ja, no lo Es más, vivamos el momento. Por esta vez deja maar, pasado atrás, vamos a Niks anders nodig, je bent genoeg Als je boze woorden die vinkers zoet Het leven is onder jou, doe me helemaal nada Te digo que no De vacaciones in Punta Cana, no In Parijs, un fin de semana, no Si no estás conmigo, no quiero nada Ik foto en mijn Yo me puse loco baby, te perdí. Pero la te juro que sta voor je klaar Alles wat ik heb zal ik aan je geven. Si quiere la luna voy en cohete. Si quiere venite compra billetes. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat fantastisch zijn. Oh la.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 It's a Van ZFM Oh, so... FM All this time all this time keeps fading feeling trapped inside so afraid of the darkness talking